11 uur. Renate Evers met het NO. Oh. Ondanks alle pogingen om een staakt het vuren tot stand te brengen... hebben Israël en Hamas elkaar vandaag weer hevig bestookt. Daarbij zijn volgens Hamas-functionarissen in de Gazastrook... zeker 25 Palestijnen gedood. Aan de Israëlische kant zouden voor zover bekend... geen slachtoffers zijn gevallen. De VS en Groot-Brittannië hebben Israël gewaarschuwd... geen grondoorlog tegen Hamas in de Gazastrook te beginnen. Washington en Londen laten duidelijk weten... dat Israël daarmee veel sympathie zou verliezen.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 Reisorganisaties zien nog geen redenen om te stoppen met reizen naar Israël. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt reizen naar gebieden die dicht bij de Gazastrook liggen. Maar volgens reisorganisator Tui liggen de belangrijkste bestemmingen daar niet in de buurt. In 60% van de sociale huurwoningen in Nederland zit asbest. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS naar aanleiding van de asbestaffaire in Utrecht.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 Het asbest vrijmaken van alle sociale huurwoningen in Nederland... zou bijna 4 miljard euro kosten, zo'n 2800 euro per huis.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 Darter Raymond van Barneveld heeft een van de belangrijkste darttoernooien van het seizoen gewonnen. In Wolverhampton versloeg hij zijn landgenoot Michael van Gerwen... in de finale van het Grand Slam of Darts. De stand was 16 4, 14. Van Barneveld verdient met zijn zegen een bedrag van 125.000 euro. De Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten is gewonnen door Lewis Hamilton. De Brit van McLaren boekte zijn vierde zegen van het seizoen. De Duitse favoriet Sebastian Vettel van Red Bull finishte op het circuit in Austin als tweede, gevolgd door Fernando Alonso, de Spaanse kopman van Ferrari. Het team van Red Bull is door de uitslag wereldkampioen bij de constructeurs. Bij de coureurs is de strijd om de wereldtitel in de Formule 1 nog niet beslist. Vettel vergroot er wel zijn voorsprong in de stand. De beslissing valt nu volgende week in de twintigste en laatste Grand Prix in de Braziliaanse stad São Paulo. En Tsjechië heeft de Davis Cup gewonnen. In de finale in Praag versloegen de Tsjechische tennissers titelhouder Spanje met 3-2. Radek Stepanek haalde het winnende punt voor de Tsjechen binnen... door in vier sets van Nicolas Almagro te winnen. Almagro verving de geblesseerde Nadal. Het is de eerste keer dat Tsjechië de Davis Cup wint. In 1980 werd de cup ook gewonnen, maar toen was Tsjechië nog deel van Tsjechoslowakije. Het weer, vannacht op veel plaatsen mistig. Het koelt af tot iets boven het vriespunt. Overdag eerst grijs met mist, nevel en laag hangende bewolking. Later mogelijk af en toe zon. En het wordt 7 graden in het noordoosten tot 10 in het zuiden. De dag daarna licht de wisselvallig met af en toe regen en soms wat zon. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, vrienden.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 Binnen zit John Jansen van Galen. Voor mijn kleindochter van acht kwam deze dagen het moment... dat we ons allemaal zo goed herinneren uit onze jeugd. Een vriendinnetje wilde Haantje de voorste zijn... en vertelde haar dat Sinterklaas niet bestaat. Kim was geschokt in zak en as. Nou kan ik niemand meer geloven. MUZIEK. Goedenavond, vijf muzici hier in de studio, nu nog stil. Straks gaan ze spelen, twee keer. Het is mij een grote eer hier welkom te heten Eliades Ochoa... van de wereldberoemde bueno Vista Social Club... met zijn kameraden. Straks muziek. Eh, vanavond gaat het oog voort over toezichthouders. Wat zijn dat eigenlijk? Natuurlijk is met het oog op morgen zelf toezichthouder op de toestand in de wereld namelijk. Evenals Barack Obama, die nu Azië inspecteert. Onder meer Burma. Is dat werkelijk van zo groot belang voor Amerika? Dat hoop ik te horen van Burma-kenner Minka Nijhuis. Maar ook in het bankwezen heb je toezichthouders commissarissen. Wat die eigenlijk doen en wat je ervoor moet kunnen... is mij een raadsel, maar... de commissarissen van de vier grootste banken... worden vanaf nu getoetst op hun geschiktheid. Hoe? En vliegen ze bij gebleken ongeschiktheid dan de laan uit? Een bankman komt het mij uitleggen. Als toezichthouder in Oost-Congo treedt de VN op. Je ziet op tv blauwhelmen en witte geschutswagens... maar een krachtige indruk maken die niet bepaald. en de oorlog is er dan ook weer in volle hevigheid opgeleid. Met opnieuw enorme stromen vluchtelingen tot gevolg. Wat heb je zo aan die VN? Ik spreek correspondent Kees Broeren in het bedreigde Goma. Om 5 voor 12 de bejaarde Jiu Jitsu-held van Almere. En Eerste Kranten van Morgen Vroeg en nu het Nieuws van Heden. Zondag, 18 november. Het blijft raketten regenen in Israël en Gaza. Premier Netanyahu waarschuwt dat het geweld moet ophouden. Anders geeft hij het leger opdracht harder terug te slaan. het leger leger Netanyahu moet wel uitkijken hoe ver hij gaat. Een grondoorlog kan verlichting brengen, maar kost ook internationale steun. A is much more for the international to with or Tot nu toe heeft Israël nog steun. Egypte blijft proberen een oplossing te vinden. Egyptens president Mohamed Morsi is fest entschlossen. Zo so snel wie mogelijk wil hij die geweld in Gazastreifen beenden. Een staakt-het-vuren is volgens de internationale gemeenschap de beste eerste stap. We willen helpen om de termes van een snel vervuil te vinden. Zodat de populatie van de Israël in veiligheid kan leven. En dat de rechten van de Palestijnen worden herkend. Frankrijk heeft het nog over de veiligheid van de Palestijnen en Israël. President Obama denkt in dit verband niet aan Gaza. Er is geen land op de wereld dat tolerant missiles raining down on its citizens from outside its borders. De Israëlische president Peres beklemtoont dat hij niet anders kan dan terugslaan. Hamas is shooting at our settlements, at our houses, at our kindergartens, at our schools. What would any other country do but to try to stop it? Ongewild belemmert Israël door het conflict ook het toerisme. Nederlandse touroperators blijven reizen organiseren. In andere landen wordt massaal geannuleerd. We hebben beslist om eigenlijk alle reizen naar Israël tot en met 30 november te annuleren. Dat betekent dat de klant er niet naartoe reist en dat wij hem ofwel zijn reissom terugbetalen... ofwel dat hij naar een andere regio vertrekt of gewoon zijn vakantie naar latere datum verplaatst. Nu de rust rond de nivelleringsplannen van het kabinet... enigszins lijkt teruggekeerd, stookt het CDA het vuur weer op. Nivelleren lost niets op, maar kost juist banen, meent het CDA. Daarom krijgen de plannen geen steun. Dit in principe vind ik echt iets waarvan ik wil zeggen... dat, dat ik wil dat het niet doorgaat. En de, de senatoren op... in de Eerste Kamer zijn het met u eens. Die zullen dus ook alles eraan doen met hun stem... om het nivelleren tegen te houden. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Zonder steun in de Eerste Kamer krijgt het kabinet niets voor elkaar... Partij van Leider Samson ziet voldoende kansen het CDA te overtuigen. Ik dacht dat het CDA altijd stond voor de zwakkeren in de samenleving. Als het CDA daar echt voor wil staan... dan denk ik ook dat we ze moeten kunnen overtuigen van de noodzaak... om die inkomensverdeling ja. iets eerlijker vorm te geven. Nou, dat dus is niet gelukt. Hen... Nog niet? U gaat ze nog overtuigen. I en ieder ander ook. En met de winter in het vooruitzicht... hebben Runte en Samson een beeldspraak bedacht... om de nivellering uit te leggen dan geef je ze, in de woorden van de premier, aardig gevonden... een extra ijslaag, zodat ze er niet doorheen zakken. Dat was het nieuws vandaag op Radio NTV. en tv. En Juri Stubenitski en ik gaan nu samen het door hem samengestelde overzicht... van de kranten van morgen vroeg voorlezen. Hij begint. Duitse supermarkten in de grensstreek zijn op zoek naar Nederlands personeel. De winkels maken zich op voor een invasie van Hollandse koopjesjagers... op zoek naar sigaretten en alcohol. Want volgens Spits is één ding zeker, de accijnsverhoging in Nederland is ook goed voor de Duitse staatskas. Volgens criminoloog Petrus van Duinen zie je dat mensen de overheid... gaan belazeren als de accijns hoger worden. Ze gunnen de overheid geen centen meer en gaan dan liever naar Duitsland... om hun spullen te halen, ook al is de reis erheen vaak duurder, zegt hij. Een onderzoeksbureau heeft berekend dat de overheid sinds 2005... ruim een half miljard euro aan accijns is misgelopen... omdat Nederlanders hun spullen over de grens kopen. Ook voor Nederlandse drankzaken is een accijnsverhoging niet goed. Na een verhoging in 2002 ging 10% van de drankverkopers in de grensstreek failliet. Een zeldzaam lichtpuntje voor de Griekse economie. Voedingsmiddelengigant Unilever verplaatst de productie van 110 levensmiddelen... vanuit een aantal Eurolanden naar Griekenland. Volgens het Nederlands Dagblad gaat het om artikelen die Griekenland al importeerde... maar nu dus zelf zal produceren. De aankondiging van Unilever is een signaal dat de Griekse economie iets steviger wordt. Het is goedkoper geworden om in Griekenland te produceren... Volgens economen verbetert de concurrentiepositie van het land sinds begin vorig jaar. De stap van Unilever zorgt ervoor dat de handelsbalans weer iets verbetert. De Telegraaf opent met de strijd in het Midden-Oosten. Die bereikt een climax. Het leek er vanochtend nog op dat de strijdende partijen aanstuurden om een staak te vuren. Maar later vandaag regende het weer raketten. Volgens de krant lijkt een grondoorlog een kwestie van uren. Het voortgezet onderwijs bundelt de krachten... Schoolbestuurders vinden het alleen al vanwege de bezuinigingen hard nodig om één geluid te laten horen. Nu laten besturen nog, zich nog vertegenwoordigen door meerdere organisaties, maar dat worden er volgens trouw één, de vereniging VO. Met één organisatie worden de besturen waarschijnlijk minder snel uit elkaar gespeeld. Bovendien is één club efficiënter omdat het per jaar al gauw twee weken vergaderen scheelt. Als de leden van de zeven betrokken organisaties instemmen met een fusie, kan de nieuwe Onderzoeksvrijheidsvereniging in 2014 aan de slag. Vanaf januari kunnen gokkers en sportliefhebbers via buitenlandse websites geld inzetten op Nederlandse basketbalwedstrijden. De extra inkomsten moeten de noodleidende basketbalclubs een financiële impuls geven, schrijft de Volkskrant. In het regeerakkoord staat dat buitenlandse bedrijven straks in Nederland online weddenschappen mogen aanbieden. Dus dat komt goed uit voor de eredivisieclubs. Die profiteren bijvoorbeeld van de contracten die zijn gesloten over de registratie van wedstrijden. Want die worden straks live uitgezonden op de gokwebsites. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En dan nu Eliades Ochoa met zijn kornuiten. Welkom heren, welkom. Um, straks ga ik met de heer uh, spreken, Eliades Ochao... van de wereldberoemde Buena Vista Social Club. Menig cd'tje ligt ervan bij mij thuis in uh, de cd-speler. Straks even praten. Nu eerst laten we horen hoe het klinkt. Uh, El titolo de canción. El titolo de canción eh, no deje que te digan muñeca. Dat hebt u gehoord. Eliades Ochao en zijn ensemble. galluñeca luego me convenció cuando me hizo la explicación la prieta tenía razón me quiere que le digan muñeca porque las muñecas son sin carne sin corazón Dank, heren, Eliades Ochoa van Buena Vista Social Club. Muziek uit het warme hart van Cuba. Beroemd geworden door het samenspel met Raikouders. Straks meer Eliades Ochoa. Waarom oorlog? Waarom misdaad? Waarom geweld? U hoorde een man in Oost-Congo bij Goma de handen in wanhoop geheven. Want het is daar al 16 jaar... Oorlog, misdaad en geweld, wat de klok slaat. Met ontelbare doden en vluchtelingen tot gevolg. Nu rukken rebellen op naar Goma. En zien we weer die stromen vluchtelingen over de wegen trekken. Correspondent Koes Broeren is er daar. Goedenavond. Je bent vandaag aan de frontlinie geweest. Hoe zijn de mensen eraan toe? De mensen zijn er opnieuw heel. Slecht aan toe. We waren vanochtend redelijk vroeg om een uur of negen aan de frontlinie. en zagen daar duizenden mensen die een goed inkomen probeerden te zoeken. Mensen die hun schamele bezittingen, een enkele matras, een enkele pot en pan om te koken. en natuurlijk hun kinderen aan de hand hadden meegenomen. om het geweld van de rebellen van M23, de jongste rebellengroep in oost te ontvluchten. Ja, want heb je enige idee hoeveel uh, vluchtelingen er nu op drift zijn? Nou, Als je kijkt naar de afgelopen maanden, dan uh, gaat het uh, naar schatting om zo'n 450.000 tot een half miljoen mensen. die uh, op de vlucht zijn geslagen. met name voor die rebellengroep M23. En dat zijn er dus de afgelopen dagen waarschijnlijk zo'n 50.000 meer geworden. Dus ja, het is een enorm aantal mensen dat hier hulp nodig heeft. Hulp die op dit moment dus behoorlijk schaars is. Nou, zijn de meeste mensen in Nederland, onder wie ik, allang de spoor bijst, het spoor bijster in, in, in dit conflict, deze oorlog? Waar gaat het eigenlijk om? Ik bedoel, wie heeft nu op dit moment de macht in Goma? En is er wel sprake van macht? Uh, we kennen Congo toch als een failed state, een gefaalde staat. Op dit moment. Op... ...heeft nog steeds uh, de Congolese regering... ...die in de hoofdstad Kinshasa zetelt... ...en dat is zo'n 1500 kilometer westwaarts van Goma... ...de macht in Goma. Maar de praktijk is natuurlijk dat uh, de afgelopen jaren... ...allerlei groepen, rebellengroepen, groepen, milities... ...en ook uh, groepen die gesteund worden vanuit buurlanden... ...zoals Rwanda en Oeganda... ...de feitelijke, de praktische macht hebben in het gebied. En dat had, heeft alles te maken met uh, de grondstoffenrijkdom van uh, Oost-Congo. Je weet, hier is van alles in de bodem te vinden... Van koltan tot goud tot diamanten. Uh, de bossen zijn hier rijk aan hout, wat iedereen in de wereld wil hebben. En uh, ja, het is dus een economische kwestie die uh, dat conflict voor een deel ook bepaalt. En uh, daar kan die regering vanuit Kinshasa, toch, uh, die zo ver weg zit, weinig invloed op uitoefenen. Het is dus in wezen een oorlog om het bezit van natuurlijke grondstoffen. Dat is in ieder geval een hele belangrijke factor. Een ander punt, denk ik, dat heel belangrijk is, dat het buurland uh, Rwanda vindt dat het eigenlijk... Uh, ja, Congo toch als een soort annex, als een soort deel van zichzelf uh, kan beschouwen. En hoewel Rwanda natuurlijk gedurende ontkent dat het iets te maken heeft met de rebellengroepen hier en met de verwaakte strijd, wordt toch steeds door allerlei deskundigen, zoals uh, recentelijk weer in een rapport van de VN, dat de Rwanda hier een enorme vinger in de pap heeft. Dat heeft een economische en politieke reden. En uh, ook vandaag, uh, zegt men, heeft Rwanda weer laten blijken, al dan niet door actieve deelname aan die strijd van M23, dat het hier een Enorme belangrijk. Nou, schijnen de rebellen te hebben beloofd dat ze goma niet in zullen nemen. Hoeveel geloof moeten we daaraan hechten? Ja, is een goede vraag, Tom. Uh, kijk, uh, ze zeggen inderdaad dat ze op dit moment uh, zich uh, willen terugtrekken naar uh, de plaats Kibumba die ze eerder hebben ingenomen, zo'n 30 kilometer ten noorden van Goma. Maar de afgelopen dagen hebben ze natuurlijk ook laten blijken dat ze wel degelijk in staat zijn... om als ze een beetje doorduwen, om het zo maar eens te zeggen, die stad wel kunnen innemen. Want het Congolese regeringsleger, dat stelt niet zoveel voor. Uh, bovendien... Lijken die rebellen ook uh, over zeer geavanceerde apparatuur te beschikken. Bijvoorbeeld uh, over nachtverrekijkers en die heeft het Congolese regering zegen, absoluut niet. Nou, die nacht is hier zo'n beetje in coma gevallen. We zullen morgenochtend uh, waarschijnlijk uh, duidelijkheid hebben of de rebellen toch nog verder zijn opgetrokken of op dit moment een grens hebben getrokken en zeggen, oké, okay, laten we maar eens gaan praten en voorlopig even niet meer verder. Maar als, als Goma in handen zou vallen van de rebellen, wat kunnen dan de politieke gevolgen zijn? Is dan die oorlog in wezen beslecht? Niet beslecht. Uh, dat zal uh, waarschijnlijk nog wel even duren. Maar Goma is wel de belangrijkste plek hier in het oosten van Congo. Uh, Goma is ook een uh, plaats die letterlijk grenst aan landen als uh, de rebellen zoals veel mensen zeggen, banden hebben met de Rwanda... deze plek in de handen, het bestuur van deze plek in de handen krijgen... en daarmee ook dus Rwanda een uh, direct, uh, ja, de, direct verluid kan laten klinken... in het bestuur uh, van, uh, van Goma en dus in het bestuur van Oost-Congo. Dan kan dat uh, grote gevolgen hebben, want ja, dan moet Kinshasa, die regering... die, zoals ik eerder zei, zo ontzettend ver, verderop zit... die moet dan uh, toch proberen... Uh, de, de eigen stem, het eigen bestuur over dit gebied te laten gelden. En dat zal dan heel erg moeilijk worden. En dat zou er dan uiteindelijk wel eens toe kunnen leiden dat er toch een soort autonomie voor dit gebied bestaat. Iets wat uh, heel veel mensen zeggen: dat ook zal moeten gebeuren omdat Congo helemaal veel te groot is en niet centraal vanuit het concept bestuur kan worden. En dan uh, zal moeten blijken wie hier, hier in dit gebied de echte machthebbers zullen zijn. En wat is de rol van de Verenigde Naties? Je ziet op televisie van die blauwhelmen en witte geschutswagens... maar een machtige indruk maken die niet bepaalt. Nee, en dat die... Die hebben ze ook helemaal niet kunnen geven in de afgelopen twaalf jaar dat ze hier al zitten. Uh, het gaat om zo'n 16.000 militairen. Dat is een enorme troepenmacht. En die zit voornamelijk in het oosten van Congo. Maar die heeft de afgelopen jaren, je hebt het over een, een failed state als het gaat om Congo. Maar je kunt ook zeggen het is een failed een vredesmacht, een gefaalde vredesmacht als het gaat om die VN-vredesmacht die hier zit. Ook vandaag werd dat weer duidelijk. Uh, ze staan langs de kant van de weg. Ze zeggen nou, we hebben niet echt orders om te schieten. Ze kijken de kat uit de boom. En ze kunnen heel weinig betekenen, en het is in het verleden al zo vaak gebleken, als het gaat om de bescherming van burgers. Terwijl dat toch hun eerste opdracht is. Dus uh, ja, de VN massaal aanwezig. Maar de VN kun je zeggen ook totaal krachteloos in oost noemen. En rekenen de mensen wel op de Verenigde Naties voor, voor hun bescherming? Ja, dat doen ze, uh, al is het maar omdat ze weten dat ze niet kunnen rekenen... op de bescherming van hun eigen autoriteit en op de bescherming van hun eigen regeringslegeren. Congolese regeringslegeren, uh, zoals mensen van de WN, de hier zeiden... ...is uh, bijzonder uh, slecht betaald, is bijzonder slecht getraind... ...is volstrekt ongedisciplineerd. Dus ja, daarvan moeten de mensen het niet uh, hebben als het gaat om hun bescherming. En hebben de rebellen enig ontzag voor de Verenigde Naties? Nee, volstrekt niet. De rebellen hebben we vandaag weer gezegd... ...als de Verenigde Naties ons gaan aanvallen dan zullen de mensen in Congo echt merken hoe sterker ze zijn. Dus wat dat betreft houden ze ook de druk op de ketel van de VN... is dat waarschijnlijk ook een van de redenen waarom de VN niet durft op te treden. Het officiële argument dat de VN-Vredesmacht hier geeft... is dat ze niet schieten omdat ze niet de burgers nog meer in gevaar kunnen brengen. Niet in gevaar willen brengen. Maar in feite staan ze gewoon machteloos toe te kijken naar een conflict... dat nu al zo'n 16 jaar duurt, waar de VN al 12 jaar militair bij betrokken is en waar ze nog geen enkele verbetering in hebben kunnen aanbrengen. Dank, Kees Broeren in Goma, Oost-Congo. En nu weer Eliades Ochoa van Buena Vista Social Club... dat in, naar mijn idee al sinds mensenheugenis bestaat. En toch zit hier een uh, kwieke man met een zwarte cowboyhoed... en een heel miniem klein baardje op zijn kin en uh, lachende ogen. Bent u de Benja Benjamin van de groep? Bueno, eh, yo fui y todavía aún soy el Benjamín del Buenavista Social Club. ¿Ney? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? El más joven, el más niño, porque bueno, ya cuando entré a Buenavista Social Club, a pesar de ser el fundador de Buenavista Social Club, mis eh, compañeros ya eran viejecitos. Ah. En een, een lang antwoord dat er in wezen op neerkomt: dat hij niet de Benjamin is, maar juist de oudste van de groep, des te wonderlijker. U, u bent er dus van begin af aan bij geweest? Ik ben met de band desde het año 78. Desde het año 78 en aún. mantenemos. en a mantener voor altijd. El Rigbo de Songware, de Musica ja. Federal Guan. dat begrijp ik. Vanaf 1978, toen Bueno Viste Social Club begon, is hij erbij geweest. En hebt u ook nog samengespeeld met uh, Raikoer? Bueno, eh, tocó con nosotros. Nosotros, Hij <laughs> se adaptó a nosotros, nosotros no eh, Trabajamos eh. juntos, pero él fue que se Oké, okay, het zit precies andersom. Ray Kude heeft dus met hem en met hun gespeeld. Oké, okay, nu weer muziek. El titulo del cancion. Esta cancion se llama Pajarito Boló. Pajarito Boló. Gaat u is <laughs> Het culpable een beetje moeilijk een beetje moeilijk om een beetje moeilijk een beetje moeilijk om te zeggen. Het is een beetje moeilijk om te zeggen. Het is een Eso nunca sucedió y eso le suma el mal. Ze porta mal se porta Bolo, Kippenvel. Swingt en melancholiek tegelijk. Uh, dat klinkt naar meer. Dat kan. Ilja dus ook... Paps, another cancion. Later on. Paps. Bueno, pues... Ah, eh... oh, later. El problema <laughs> es que, que otra cancion. Ja, Más tarde... Mastarde, mastarde, zie. Si. Want si. nu zeg ik even wanneer u ze zelf zou kunnen horen in levende lijven. Ze zijn op tournee in Nederland, Iliade Ochoa en zijn als Deze week vanaf dinsdag in Gouda, Zoetermeer, Arnhem en Rotterdam. En dat tot en met 3 december, dan zijn ze in Amsterdam in het De La Mar. Nu de banken. Voor leden uit de raden van commissarissen van de vier grote banken breken spannende tijden aan. Ze worden getoetst op hun geschiktheid. Hans Ludo van Mierlo is oud-bankman van de Rabobank en de ING en publicist. Goedenavond. Goedenavond. Wat doet zo'n raad van commissarissen precies? Ja, de raad van commissarissen is uh, klankbord en adviseur van het bestuur en vooral ook toezichthouder op het bestuur. En daarbij moeten ze zo'n beetje alle belangen van alle betrokkenen... bij een bedrijf in de gaten houden. En ze zijn eigenlijk ook de werkgever van oh ja? het bestuur. Oh, ja, dus een machtig en invloedrijk lichaam. Een machtig lichaam, ja. ja. En wat voor achtergrond hebben nou de meeste commissarissen? Nou, de commissarissen in het recente verleden... dat waren vooral uh, of oud-bestuurders van het eigen bedrijf... die nog een paar jaar toezichthouder bleven... Of het waren bestuurders van grote klanten, andere grote bedrijven die bij de bank zaken deden. En je zou kunnen zeggen: het waren mannen, ze waren ouder dan 60. En een enkeling was misschien hoogleraar of accountant geweest... maar de meesten kwamen uit hetzelfde circuit van bestuurders van grote bedrijven. Ja, en, en hoe kom je in een raad van commissarissen? Word je gevraagd? Is het daardoor heel erg ook uh, ons kent ons? Een beetje ja, vriendjespolitiek, ja. als ik het zo uh, zeg. mag. Ja, vriendjespolitiek uh, klinkt een beetje als uh, elkaar de bal toe spelen... En, ja. en een oneerlijk spel. Nou, je wordt het niet door solliciteren. Je moet wel bekend zijn. Je moet bekend zijn uit een kring van uh, deskundigen... En soms laat men iemand zoeken door headhunters. Vaak kijkt de voorzitter van de Raad van Bestuur... een of twee van zijn collega's aan die mee in de benoemingscommissie zitten. En die zeggen, wie ken jij? Of laten we eens navragen of men toevallig iemand weet. Uh, het komt tot nog toe uit een, uit een vrij kleine kring. Al zie je wel dat soms ook de overheid, uh, de staat als die aandeelhouder is... of de ondernemingsraad of aandeelhouders zelf mensen mee voordragen. Ja. Maar ja, uit een betrekkelijk kleine kring. Je kan niet zomaar een brief sturen en zeggen... Ik het lijkt mij wel ons... lollig ja. om, om commissaris het, te worden. Is het tijdrovend? Ja, het is denk ik wel uh, tijdrovend. Je kan zeggen dat zo'n raad van commissarissen... in zijn volledigheid zo'n acht keer per jaar uh, vergadert. Maar... Al die leden zitten ook wel in commissies. En in de commissies komen ze ook een groot aantal keren bijeen. Ja. En verder willen ze bij officiële gelegenheden hun gezicht wel eens laten zien. En verder zitten ze ook in meer raden van commissarissen meestal. Uh, ja, de, de mannen, laat ik zeggen de mannen boven 60 tot nog toe... zijn over het algemeen beroepscommissarissen. En als ik, ik heb even rondgekeken bij de commissarissen van de vier grootste banken op dit moment. Er zijn er veel bij die richting tien commissariaten hebben... Dat zal overigens snel afgelopen zijn, want na 1 januari luidt de wet inmiddels mag je nog maar vier of vijf commissariaten hebben. Dus men zal een aantal van die functies moeten gaan opzeggen. Ja, dit voor de algemene achtergrond nu te zagen. Waarom is deze toetsing eh, in het leven geroepen? Nou, zoals niemand zal zijn ontgaan, zijn onze grote banken, althans een aantal van onze grote banken, in behoorlijke problemen gekomen een paar jaar geleden. Je kan dan afvragen, wat hebben de bestuurders precies misgedaan? Maar je kan ook afvragen, wat hebben de commissarissen... die toezicht moeten houden op die bestuurders dan precies gedaan? En inmiddels is toch wel langs verschillende wegen vastgesteld. Zowel door de banken zelf, als door de Tweede Kamercommissie... die daar toezicht op heeft gehouden, ook door de Nederlandse Bank. Er is vastgesteld, die commissarissen... daar kunnen we toch ook wel andere eisen aan stellen... dan we tot nog toe gedaan hebben. Ja. En, en, en die, daar, ja. en die nou, andere... Ja, praat ja. u maar meneer Janssen-verhaal. Ja. Daarom komt er nu dus een zogenaamde geschiktheidsmatrix. Ja. Wat ja, is dat? De, nou de Nederlandse Bank die heeft vastgesteld waar mensen aan zouden moeten voldoen. En dat, dat betekent eigenlijk dat, uh, concreet, dat mensen uh, ervaring moeten hebben... met het bestuur van grote organisaties. Verstand hebben van politieke krachtenvelden. Van communicatie, van producten, diensten, markten van ja. evenwichtige besluitvorming. Zoveel dat het bijna te veel is om met één mens te vertegenwoordigen. Ja, maar, maar, maar, ja. ja ik, heb die, ik heb die lijst hier. Ik vind dat ah. wordt je dus gevraagd, eigenlijk, of ze daar geschikt voor zijn. Nou, eigenlijk hebben alle raden van commissarissen... en ieder lid van de Raad van Commissarissen... die matrix moeten invullen de afgelopen uh, maanden... En dan zie je dat sommige mensen wat tekort komen... en sommige raden van bestuur wat tekort komen op sommige punten. En men is nu gesprek aan het voeren... met individuele leden van de Raad van Commissarissen... om te zeggen, u zou zich daar wat kunnen ja. doorontwikkelen... of uw team zou evenwichtiger kunnen worden samengesteld... omdat die toezichthouders op de besturen van de banken... belangrijk zijn voor de cultuurverandering in de bankwereld. En je kan ja, maar... niet alleen tegen de banken zeggen veranderen... als je niet ook tegen nee, de toezichthouders op de banken veel... Heel veel schoten voor open doel. Ik heb die lijst hier. En dan wordt er bijvoorbeeld gevraagd... kan hij voldoende beoordelen of besluiten in lijn met de ondernemingsstrategie zijn genomen? Nou, als dat aan mij gevraagd werd, zou ik zeggen... ja, natuurlijk kan ik dat. Ik zou wel ja. gek zijn als ik zei nee. Ja, dat is waar. Dus die, die lijst invullen... is eigenlijk alleen maar het begin van een gesprek... Aha, die, ja. die commissarissen gaan voeren bij de Nederlandse Bank... met een aantal toezichthouders in de praktijk... En uit dat gesprek probeert men te weten te komen... wat beweegt nou zo'n commissaris? Wat denkt hij nou dat de rol van de banken is in de toekomst? En die rol van de banken die zal in de toekomst toch anders geformuleerd zijn... Ja. dan die de afgelopen twintig jaar geformuleerd werd... door Zou, de mensen die aan het roer stonden. Zou u erdoor komen? Uh, ik betwijfel het. Oké. Okay. Maar, maar denkt maar, u dat... Kom... Maar, maar, maar, maar, maar ik hoef niet aan alle eisen tegelijk voldoen, nee. te voldoen. Als ik het samen met u zou doen, zouden we een eind komen oh, samen als ja, team. Dat is een leuk idee. <laughs> Zij, denkt u dat commissarissen dit, en, en dit eng zullen vinden, deze toetsing? Ik, ik heb er een paar gesproken. En, uh, de journalisten van het Financieel Dagblad... hebben de afgelopen weken met veel van hen gesproken. Ja, Men vindt het niet per se eng. Men is niet meteen bang dat, dat men zakt, zal ik maar zeggen. Wat men een beetje eng vindt, is dat je nu voor een een paar jonge, uh, laten we zeggen, dertigers bij de Nederlandse Bank... als 60-jarige commissaris. Je moet gaan verantwoorden over wat je vindt, wat je denkt... en hoe je in het spel wil zitten. Ja. En een van die commissarissen zei tegen mij... ja, ik, ik moest af en toe moeite doen om niet in de lach te schieten... of om niet boos te worden. Want ik hoor jongens een beetje theoretisch met mij praten... en ik weet precies hoe het in de boardroom toe gaat. En zij vragen dan uh, mij uit te leggen... Uh, hoe dat werkt en vervolgens gaan ze zeggen wat ze, ja. wat ze ervan vinden. Dan maar krijgt het prestige van een commissaris niet een enorme deuk... als hij zo'n toetsing niet doorstaat. Nou, ik, ik, denk, ik denk het niet. Ik, de meeste van die commissarissen zijn 60 en ouder. Ja. Ik denk dat men straks gaat zeggen... Uh, het team kan wat evenwichtiger samengesteld worden. Ik geloof niet dat men iemand aan gaat wijzen en, maar, die gezakt zou maar, zijn. Maar niemand zou erover praten met ons, van die commissarissen. Uh, nee, dat, dat klopt, omdat niemand zijn eindrapport nog heeft. Maar oh. ik, ik, ik, ik denk als ergens, als ergens de conclusie wordt getrokken... een team kan evenwichtiger samengesteld worden dat er niet iemand aangewezen wordt die weg moet... maar dat men elkaar eens aankijkt en zegt... die had uh, op dit moment eigenlijk al minder zin om nog aan te blijven... want we zijn allemaal 60 en ouder. En ik neem aan dat er dan spontaan één of twee zeggen... ach, ik vind het niet erg om uh, nu een wereldreis te gaan maken... En als er zich niemand meldt, ja, dan heb je kans dat er rondgekeken wordt... Okay, en tegen iemand ja. gezegd wordt, ik denk, ik denk dat, dat, dat jij misschien aan de beurt worden. bent. Oké, okay, dank Hans Luo van Mierlo, oud bankman. En dan nu Eliades Ochoa met Vamos Alegrar Al Mundo van Eliades Ochoa. En breng me een de ron y We gaan vivir la vida de wereld bezoeken. We gaan de wereld de tristeza vamos We gaan de mundo bezoeken. We gaan de de tristeza bezoeken. vamos a de el mundo Yo gaan los gallos cantar por la de Yo sentí los de Soy is een mooie dag. Het is een mooie dag. Het is de mooie dag. Het is een el mundo. Het is een mooie dag. Het is een mooie dag. Het is een mooie dag. Het is een mooie dag. Het is een mooie dag. Het bailar un mooie dag. Het is een mooie dag. Het Als je een wenson hebt, Oh, ja. Muchas gracias. Eliades Ochoa, vamos alegrar al mundo. En nogmaals, u kunt hen uh, in levende lijve horen tijdens hun tournee door Nederland. Die nu begint. Meer informatie op onze blog nos.nl. En tot goed begrip: het gesprekje van mij met Eliades Ochoa zojuist, dat was een beetje een toneelstukje. Ik versta geen Spaans, hij geen Nederlands. Maar we hadden de vragen opgeschreven voor hem en de antwoorden voor mij. Nu uh, Birma. De betiteling uh, ga daar even zetten, alsjeblieft. Minka Nijhuis, welkom. Ja. Uh, de betiteling Historisch, daar moet je voorzichtig mee zijn. Maar morgen wordt Birma voor de allereerste keer bezocht door een Amerikaans staatshoofd. Uh, je bent journalist, Birma kenner. Uh, zien de Birmezen erg naar dat bezoek van Obama uit? Ja, ik zag wel foto's voorbij komen uit de stad. En overal vlaggen en t-shirts met Obama. En koffiekoppen met het gezicht van Obama. En natuurlijk is dat deels heel onrealistisch. Of een Obama kon... Nu wordt mijn leven beter, hoorde ik een mevrouw in een straatstalletje. Ja, Wat zou mensen er zo over denken? Ja, maar dat hangt er natuurlijk ook erg vanaf wie je spreekt. Want ja. als je mensen spreekt die veel politieker bewust zijn... en iets meer begrip hebben van internationale verhoudingen... dan weten ze heus wel dat het niet van vandaag op morgen zal veranderen. En er zijn natuurlijk ook kritische geluiden. Want er zijn mensen die zeggen, ja, het bezoek komt gewoon te snel. Want ja. Hij komt nu op bezoek, maar er is nog zoveel niet in orde in het land. Weet je al iets van hoe het programma eruit ziet van Obama? Hoe lang blijft hij? Waar gaat hij heen? Bezoekt hij de nieuwe hoofdstad? Dat soort dingen? Ja, dat is, dat is opmerkelijk aan dit staatsbezoek. Want dat is het natuurlijk wel. Het is niet met de gebruikelijke toeters en bellen omgeven. Want uh, Obama gaat niet op bezoek uh, bij het uh, ontvangende staatshoofd... in de nieuwe hoofdstad. Hij blijft in de oude hoofdstad, de vroegere hoofdstad Rangoon. Dus de president van Burma reist af om Obama te ontvangen. En hij gaat ook op bezoek uiteraard bij uh, oppositieleidster... nieuw bakken, parlementariër Aung San Suu Kyi. Nou ja, uiteraard, is niet in elk land zo... Dat, die, dat, die, uh, dat de president van Amerika naar de leidster van de oppositie gaat. Dat ligt ook niet meteen voor de hand. Ja. Misschien in Burma ja. wel. Ja. Nou ja, dat zegt ook wel iets over het feit... dat dit bezoek natuurlijk toch enigszins omstreden is. En eh, er kritiek op is geweest dat het zo snel al plaatsvindt. En eh, Aung San Suu Kyi is onlangs in de Verenigde Staten geweest. En je ziet ook dat dit bezoek heeft deels haar keurmerk. Want eh, Obama gaat niet alleen haar opzoeken... maar hij gaat ook spreken op de Universiteit van Rangoon. En als er één instituut is wat staat voor studentenverzet... en protesten tegen het Wind, dan is het wel juist die universiteit en dat is een heel vervallen campus, helemaal overwoekerd. En daar zie je nu in alle haast dat speldjes van de hekken worden geverfd en bezems worden er door de, door de verwaarloosde tuinen gehaald. En in alle el wordt het gebouw in gereedheid gebracht. En, en dat, dat is natuurlijk, dat, is, dat komt uit ja. de koken van Aung San Suu Kyi. Oké, okay, ik vind het eigenlijk voorbarig nog, maar als je dan toch komt geeft dan ook wat signalen af. dat het, Maar uh, ja. dat hij niet naar die hoofdstad gaat, dat is toch ook een beetje merkwaardig. Is daar iets mis mee? Is die besmettelijk? Uh. Ja, zoals de universiteit het symbool is van verzet tegen het bewind... ook historisch gezien, zo is de nieuwe hoofdstad toch nog altijd wel het... ja, het is het geesteskind van de, van de dictator die nu uh, met pensioen is, zeg maar. Dus door in de oude hoofdstad te blijven, geeft Obama ook wel een signaal af... dat het nog niet allemaal koek en ei is, ja. maar... Uiteraard komt hij hier ook gewoon voor Amerikaanse belangen. En die zijn dat er. Dat, dat de Verenigde Staten willen invloed terug in Azië en de ja. Pacific. Die ja, maar maar je hebt nu ja, al een paar keer gezegd dat het wel door velen voorbarig en haastig Hij net, is net herkozen en nu al naar Burma, wat toch helemaal niet zo'n enorm groot land is in Azië. Uh, dat, dat verklaar je uit de Amerikaanse belangen bij, bij het land. Maar dat speelt absoluut een rol. Amerika heeft zich natuurlijk de afgelopen jaren enorm geconcentreerd op het Midden-Oosten en Afghanistan. En het gevolg daarvan was onder andere dat China gewoon in Zuidoost-Azië en de Pacific. en dus ook in Burma heel vrij spel heeft gehad. Ja. En een Wat stukje van die invloed belangen? willen ze terug. Uh, dat is natuurlijk tegenspel bieden aan de grote invloed van China. En verder is Burma ook een heel rijk land. Enorm gezegend met, uh, met grondstoffen, olie, gas en allerlei andere natuurlijke hulpbronnen. En er zit een potentiële afzetmarkt. Een, dus een handel, markt van ja. goedkope arbeidskrachten ook, maar de belangrijkste. Agenda is gewoon een tegenwicht bieden voor de Chinese overheersing in, in de regio. Ja, en, en het oude Burma, zou ik maar even zeggen, had toch ook banden met Noord-Korea? Ja, dat, dat, dat, dat heeft de nieuwe president ook wel gezegd... Uh, in, uh, tijdens zijn contacten met de Verenigde Staten... dat de uitwisseling die er was... en het is nooit helemaal duidelijk geweest hoe dat in elkaar zat... maar er was iets van uitwisseling op het gebied van nucleaire technologie... met Noord-Korea, dat zou zijn stopgezet. Ja, maar, uh, ja dat, ik zei het zo net, het nieuwe Burma en dat is typisch, geloof ik, Amerikaans politiek taalgebruik om nu al over het oude en het nieuwe Burma te spreken. Is het, zijn die hervormingen al zo ver doorgevoerd en ingrijpend... dat je inderdaad van een nieuw Burma kunt spreken? Burma nu is een ander Burma dan zeg maar een jaar geleden... voordat deze regering aantrad. Die voornamelijk bestaat uit ex-militairen. Maar er is natuurlijk nog een hele lange weg te gaan... voordat het een democratisch land is. En bijvoorbeeld een heel belangrijk probleem wat op het bordje ligt... van deze nieuwe regering is de positie van etnische minderheden... in, de in een staat die uiteindelijk toch een federale staat zal moeten ja. worden. In het noorden wordt nog gevochten. In het westen van het land is recentelijk uh, heel veel geweld... tussen de boeddhistische en, en de moslimminderheid, waar de Rohingya's die daarvan het voornaamste slachtoffer ja. zijn. En dat gaat er heel erg gewelddadig aan toe. Dus dat is dat is een en is er, enorm. Is er ook een Chinese minderheid? Ja, de wonen van oudsher Chinezen in het land. Maar er is ook een enorme influx geweest de afgelopen jaren. Omdat China daar toch redelijk vrij speel had van nieuwkomers. Die, die bijvoorbeeld de lokale handel ook enorm ja. domineren. En de cultuur ook. En daar, daar, is, veel, uh, daar is veel antipathie tegen ontstaan onder, onder de Burmese bevolking. Ja. Ja, maar voor het oude regime was China lang de enige vriend. Hoe, hoe wordt er nu over China gedacht? Ik bedoel, generaties zijn daarmee opgegroeid van China is onze, onze bondgenoot. Ja, bondgenoot, maar ook wel bondgenoot bij gebrek aan beter. Want er is historisch gezien zijn er ook wel uh, slechte herinneringen aan China. En het is denk ik wel belangrijk ook om te beseffen Burma toch een land is met een hele sterke nationalistische inslag, dus je kunt daar niet zomaar je gang gaan. Dat, uh, dat is de Chinezen ook wel opgebroken, die natuurlijk dachten dat ze toch het Rijk alleen hadden daar. En uh, Een jaar geleden is gewoon een heel belangrijk uh, project, een, een grote dam die elektriciteit naar China zou vervoeren... is, is stopgezet door de Burmeese regering, onder andere om aan China het signaal te geven... Jullie waren onze bondgenoot, maar de overheersing is wel niet net iets te ver gegaan. Dus er is ook wel een soort beleid om nu de westerse banden en, en de Chinese relatie een beetje tegen elkaar uit te gaan spelen. Ja, tegen elkaar uit te gaan spelen. Denk en je. te kijken waar, waar Burma zelf het beste van gaat worden. Ja, dat... Dat is ja. natuurlijk toch wel de, de geografische positie waar ze zich ook in bevinden. Ja, je denkt niet dat Burma nu eh, volop bondgenoot van Amerika aan het worden is. De banden gaan enorm toenemen, dat is onvermijdelijk, dat zie je ook. Het, en het stikt er ook van de westerse zakenlieden die al aan het rondspeuren zijn. Dus dat zijn echt wat dat betreft wel andere tijden. Maar eh, Burmeese leiders zijn zich er ook van bewust dat de grote broer nou eenmaal een gegeven is en dat ze daar ook mee zullen moeten dealen en China op haar beurt zal, zal dit rijke land... en voor hen ook belangrijke land natuurlijk niet zomaar laten, zich nee. laten ontglippen. En het is voor Burma geen noodzaak om tussen die twee te kiezen? Die kunnen ze inderdaad tegen elkaar uit blijven spelen, denk je? Ze zullen het in ieder geval proberen. Ja, ja, ja. ja. Heb je enig idee hoe de... Hoe, ja, dat is altijd zo'n cliché, de gewone Burmezen over China denken? Veel antipathie, ja. Dat heb ik wel gemerkt als ik daar reisde. Vooral in het noorden van het land waar gewoon... ja, eigenlijk de cultuur van de minderheden... of de cultuur van de Burmeese meerderheid, de Burmanen... daar voor een groot deel is verdwenen. De, de, de markt ligt bijvoorbeeld vol met, met uh, artikelen uit China. Er wonen heel veel Chinezen. Er is Chinese muziek, bijna geen Burmeese eten meer te vinden. Dat heeft, en met name dan dat grote project... wat ik net al noemde, hè, van die dam in het noorden... wat een... een grote rivier van, uh, die echt een levensader is, zou, waar heel veel Burmezen van afhankelijk zijn, uh, dat zou de grote invloed ja. op hebben, die dam. En dan zou de elektriciteit naar China gaan. Nou, dat was voor mensen echt net een stap te ver. Dus tussen, ze denken niet gesteld tussen China en Amerika, beter een goede buur dan een verre vriend. Ik denk dat ze dit, dit... Nu gaat de voorkeur uit naar de verre vriend, ja, denk ja, ja. ik. Ja. Waar ben jij ja. zelf het meest benieuwd naar... over, over de, wat dat bezoek van uh, Obama betreft? Oh, dat is een... Uh, Eén heel klein dingetje. Gaat hij het land Graag. Burma noemen? Of gaat hij Myanmar ja, zeggen? Ja, dat hadden wij <laughs> steeds ook al. Burma, Burma, Myanmar. <laughs> nee, ik ben gewoon benieuwd hoe... Kijk, ja, wat, wat gewoon een heel groot punt van zorg is, dat, dat zijn die. Dat is die, dat geweld in het westen van het land. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe het daarmee verder gaat. Want hij zal natuurlijk toch tegen Aung San Suu Kyi ook zeggen. die zich op de vlakte houdt in deze kwestie. Van, dat moet anders aangepakt worden. Maar is dat een, uh, je maakt een grap, maar is dat ja. een belangrijk politiek teken? Hoe hij het gaat noemen? Hoe die het land gaat noemen. Ja, ik, ja dat, uh, dat is. Kijk, Hillary Clinton heeft het nog een beetje kunnen omzeilen door te zeggen: this country. Uh, Myanmar is toch wel de naam die de en voorkeur van de heeft van de nieuwe regering. Dus dat, oh, dat is ja. wel een, een gebaar van goede wil als hij Myanmar zou zeggen. Ik denk niet dat hij dat gaat doen. Ja. Ik denk dat hij dat binnenkamers doet en dat hij het in het openbaar dus nog ik, een ik beetje vermijdt. Ik Burma, dus ik zit helemaal fout. In mijn, in het, oude, het oude Burma. <laughs> Dankjewel, Menka Nijhuis. Tot zover. Het bezoek van Obama aan Myanmar. Het is 5 voor 12. De held van Almere, dat is een 78-jarige man... die vanochtend tijdens het pinnen werd belaagd door een rover. Een bejaarde, jawel. Maar hij had vroeger aan judo en jiu-jitsu gedaan... en gooide de belager twee maal op de grond, uitgeschakeld. Aan de telefoon nu Jiu-jitsu K. Jiu K Gertjan Hofland, dit jaar op het wereldkampioenschap tweede... Gefeliciteerd. In de gewichtsklasse tot 94 kilo. Goedenavond. Goedenavond. Welke techniek paste die man, denk jij, toe? Judo of jiu-jitsu? Ik denk vooral in jitsu-techniek. Uh, Omdat je bij jitsu begin je is het anders. Een hij werd belaagd. En dan denk ik vooral dat hij een jitsu-techniek uh, toepaste. Is jiu-jitsu in het algemeen een geschikte methode om uh, misdadigers van je lijf te houden? Ja, want uh, jitsu is een uh, verdedigingssport... Dus dat is wel een hele goede. En bij een verdediging hoort bij natuurlijk een aanval. Want anders kan je jezelf niet verdedigen. Maar je ziet zo zeker een goede verdedigingssport. Nou, ben jij nog heel jong, maar wat ons natuurlijk verbaast is de leeftijd van deze man. man denk jij dat je op je 78 nog steeds zo gemakkelijk tuig over je schouder kunt werpen? Het zal misschien wel wat moeilijker worden. Maar ik denk wel, net als fietsen. Je verleert het niet snel, dus het blijft wel altijd in je zitten. Alleen de reactiesnelheid die zal misschien wel wat achteruit gaan. Maar zoals je zo ziet bij deze man was het nog wel goed. Uh... Ja. Hoe staat het eigenlijk met het imago van Jiu Jitsu? Ik ken het vooral uit de vroegere uh, eerste stripboekjes... over privédetective Dick Bos, die wij van onze ouders niet mochten lezen. Beetje ruig en onguur dus. Dat is ondertussen wel heel erg veranderd. Het is... Uh... Ja, ruig is het, uh, is het niet echt. Het is gewoon een uh, hele nette sport. En het is, uh, ja, er zit van alles wat zit erbij en Het is echt uh, veelzijdig. Nou, dan lijkt me dit het uitgelezen moment om een mooie oproep te doen... voor uh, meer beoefening van uh, jiu-jitsu. Ga je gang. Nou ja, voor degene die dat inderdaad willen. Nou, kijk naar dat beste man, die 78-jarige man uit Purmerens. Je ziet hoe goed je jezelf kan verdedigen daarmee. Dus het is echt een uitgelezen moment om te beginnen met jiu-jitsu. Dank Gert-Jan Hofland. Leve Jiuitsu. Dit was met het oog op morgen Zomereen de echte Jan Klaasens. Morgen presenteert Pieter van der Wielen en ik eindig met een gedicht van Frans Budé: Route. Ik herkende je achterluik toen je in de TGV zorgvuldig mijn kaartje bekeek. Allee, et retour, vroeg je met een knipoog. Of het ons goed ging, hoorde ik je denken. En ik, geen ontkenning bij je vraag keek opzij rails af en aan die een richting wezen. In de ramen spiegelden we allemaal, denderend door de nacht, steden door. En nooit een eindstation.